Ik waarschuw hier bij Maxima en alle Argentijnen Je mag hem hebben, trouwen ja, maar laat hem niet verdwijnen Ik bedoel, een week naar leg, dan hoor je mij niet zeuren Maar martelen en patsboem weg, dat mag dus niet gebeuren daar kan de RVD niets mee, hoezo verdwenen? Ach wel, nee, hij is gaan zwemmen in de zee Met wat voor vliegtuig? Geen idee Gewoon een zaak van domme pech Ja kijk, in ene was hij weg dat mag van mij, met ieder ander, maar niet met Willem-Alexander. Ik waarschuw hierbij Maxima en alle...